moet de rechtbank zaken uitstellen... en lukt het niet om geld over te maken naar de gemeente. In de stad wonen bijna 6 miljoen mensen. In Frankrijk is een man omgekomen door een kapotte kermisattractie. Hij zat in een gondel die door technische problemen... hard tegen de grond werd gesmeten. De man werd er daardoor uitgeslingerd. Twaalf anderen raakten gewond, onder wie vier kinderen...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 Dit is het programma Drukte Makers nog te horen tot aan 5 uur en dat betekent dat jij nog tot aan 5 uur mag bellen naar 0800 1121 want dat nummer 0800 1121 is het NPO Radio 1 nachtnummer waar wij bij Drukte Makers erg veel gebruik van maken. Je mag bellen om normaal gezien mee te praten over het onderwerp... wat wij in een uitzending behandelen. Dat is altijd één onderwerp, twee uur lang. Maar nee, niet deze nacht, niet deze hele vroege ochtend... want je zit midden in een estafette-druktemakers-uitzending. En dat houdt eigenlijk in dat als je belt... Je eerst eventjes moet reageren op de vorige beller... die gebeld heeft naar 0800-1121. Daarna mag jij je, je eigen zegje doen. Dan mag je jezelf druk maken, dan mag je je mening gooien... dan mag je een mop vertellen, een liedje spelen... of heel erg leuk op je piano klappen. En vervolgens mag de volgende beller dan ook weer bellen... maar die moet wel, voordat hij zijn eigen dingetje mag zeggen... op jou reageren. Zo simpel is het eigenlijk. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En als je iets hoort waar je op wil reageren... doe het dan vooral. Bel naar 0800-1121. Of stuur lekker een appje Via de gratis te downloaden NPO Radio 1-app. Dat doe je in de Apple Store of de Google Play Store of wat voor store dan ook op je telefoontje. Maar download die vooral en dan gaan we lekker gezellig met z'n tweetjes deze zondagochtend, deze paasochtend. Want dat is het ook nog eens samen beginnen. 0800-1121 of dus een appje via de NPO Radio 1-app. Ondertussen heb ik muziek voor jou van niemand minder dan CeeLo Green. Dit is Bright Lights, Bigger City op NPO Radio 1 and Green op NPO Radio 1, Bright Lights, Bigger City. Geruchtenmakers met luxe arneel. en samen met Rolf en Peter. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Zeg het eens. Jullie hebben gebeld. Hey. Oh, ik doe het weer helemaal verkeerd, maar mijn eigen concept, dat is heel, heel ongemakkelijk. Uh, jullie hebben gebeld naar NPO Radio 1 en je zit midden in de estafette-druktemakers-uitzending. Dat betekent dat je eerst even moet reageren op de vorige beller. De vorige beller was het einde van vorige uur. Anthony die had wolven gezien in Hellevoetsluis. Heb je dat gesprek meegekregen? Ja, ja, ja. ja. En wat denken ja, we, hebben we ervan? We is toch eerstocht ondergelegd. Een eerstocht, uh, wolven in Hellevoetsluis, dat is uh, onzin. Kansloos, kansloos. Oh, kansloos. Was, was, was, was dit een stukje fake nieuws op NPO Radio 1, ja? Hoe zeg je? Was dit een stukje fake nieuws op NPO Radio 1? Ja, tuurlijk, tuurlijk. We hebben ons schuldig gemaakt op Nou, dan hebben we dat even afgestreept. Wat hebben jullie zelf te melden, mannen? Nou, wij hebben echt nieuws. We zijn dus uh, onderweg, we zijn aan werk. We rijden ja. patrouille. Ja. En uh, we komen naar de betekenisstation en wie komen daar tegen? Rapport source met zijn vader. Is niet waar. Ja, dat ja, is waar. De. Waar. De rapper, De. de rapper, de, de rapper. De Hij ra was een band. Ba wa ja, precies. Hij was een band aan het verwisselen op het eind van de Hij platte band. Ja. En achterin had hij zijn oplaspoop ja. liggen. Nog één keer, ja, wat zeg je? Hij was een band aan het vervangen. Hij had de band kapot. Oh nee, joh. De rapper, staat met een. Met... Maar, maar moeten we hem niet helpen dan? Ja. Ja, wij niet. Dat begint. Oh, nee. oh oké. Okay. Okay. Uh, van... had, hij, had, hij, had hij had een pop achter in de auto liggen. Dat was eigenlijk wel een beetje het schokkende. We ook oh. gebouwd. Had hij een pop, maar, maar, maar, maar een sekspop of wat? Juist. Had hij een, een, een, een sekspop achter in de auto liggen? Ik heb groot nieuws. Oh, wat? Is, er mijn tussendoor. Ik ga ah. namelijk ook de porn. Scene. Och, oh, is dat een zwerpsluw? Ja. Wat kunnen jullie van oh. mij voor? De ja. gekke video's, hele oh, yeah. gekke yeah. video's. Het is een concept <laughs> wat binnenkort oh, lanceert. maar, kijk, hey, maar, uh, maar Rol van Peter, dit verklaart ook die pop gewoon, natuurlijk. is dus gewoon vanwege zijn uh, pornocarrière. porno carrière. Ah, kijk eens aan, kijk eens aan. En, en maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, hebben jullie, hebben jullie, oh, sorry. Nou, zeg, heb... we hebben ze natuurlijk helemaal, maar wij, wij waren een beetje geschokt ja, toen de Natuurlijk, natuurlijk je, je bent aan het werken en dan zie je ineens rapper shorts voorbij komen. Dat is natuurlijk heel ongemakkelijk. Heb je wel een fotootje met hem genomen? Ja. Of een selfie of een handtekeningetje? Nee, nee, nee. Zo, zo, zo erg kijken we niet naar hem op. Nou, dat niet, dat niet. Dat maar, maar, mee. Hoe, hoe, hoe kijken jullie dan uh, naar hem? Nou, uh, <kwijnt> meer in de zin van uh, dat hij uh, tegen zichzelf beschermd moet worden. Toch wel. Ja, hij moet, er moet gewoon iemand tegen hem zeggen, joh, wat ben je allemaal nou met me bezig? Uh, doe ze even niet. Ja, want uh, echte vrienden zullen dat wel doen, dus die, die zal hij niet hebben. Oh, zo, dat zijn nog uitspraken. Dat zijn nog uitspraken. Maar ja, ik, ik, ik, ik snap ook ergens alweer dat, dat, dat je daar zo over nadenkt. En Misschien is dat ook wel zo. Zijn, zijn ouders doen het management hè, van hem schijnt. Dus dat is ook wel weer een beetje gek. Die keuren het ook maar allemaal goed. Die denken ook allemaal ja, ja. uh, geld in het laadje. Klopt, ja, precies. persoonlijke boodschappen, hè? Uh, ja, ja. Het is, ja, god. Ik, ik, ik, aan de ene kant vind ik van, je moet lekker doen en laten wat je wil. Aan de andere kant is het ook wel altijd af en toe misschien iemand moet zeggen tegen je van, is dit nou wel zo verstandig? Moet je dit nou wel doen, weet je? Ja, nou ja, goed. Hé hey, uh, ma, mannen, jullie zijn uh, hoe, hoe lang moeten jullie nog werken? Uh, hoe, ziet, hoe, ziet, hoe, hoe ziet de eerste paasdag eruit? Ja, doe maar op. Nog twee uurtjes. Nog twee? Oh, nog twee tot uur. Nog tot, en dan lekker even, ja. even Grand Café het mandje in en dan uh, dan, en dan uh, de volgende ochtend, of we weer lekker wakker worden en uh, lekker brunchen. Morgenavond weer om 6 uur Oh, morgenavond om 6 uur weer beginnen. Oh god, nou. Nou, dan wens ik jullie heel veel sterkte en een hele fijne, fijne zondag nog. En bedankt voor het bellen, mannen. Goed. Ben uit, ben ik Hoi, hoi. Goed, ben ik ze nog. Hoi, hoi, hoi, je kan bellen hè? naar Radio 1. 0800-1121 is het telefoonnummer. en Dan kom je hier in de Druktemakers-Estafette-uitzending. En gebeld is er onder andere... Ho... Ho... Ho... Ho... Ho... Ho... Peter? Ah, hé, hey, kijk eens aan. Peter, hallo. Hallo met, hallo met Peter. Kijk, we hebben de juiste. Uh, Peter, goeienacht. Goedemorgen. Goed, Goedenacht. Ik wil eventjes inhaken over de wolveninzending. Ja. Um, ik heb ze ook gezien. Oh, kijk eens aan. We hadden net tussen uh, Anthony aan de lijn. Eind vorige ja, uur. Die zei, ja, ik, ik heb, ik ja, heb, ik heb ja, net wolven in ja. Hellevoetsluis... Oh, wacht even. Ik heb net wolven in Hellevoetsluis, uh, Hellevoetsluis gezien. Echt ja. waar, het is echt waar. En jij zegt nu eigenlijk, uh, uh, Peter, dat is ook echt waar. Ja, nou kijk, ik zal het uitleggen. Ik heb een tackle... Ja. En voor mijn appartement is een mooi speelweitje voor mijn tackle. Wat leuk. En ik, en ik ging ja ja, het is heel leuk voor mijn tackle. Voor jouw tackle was het fantastisch natuurlijk. En ik ging mijn tackle uitlaten. Ja. Ik moet even nadenken hoor, want ik ben niet meer zo helder maar. Ja, neem, neem, neem lekker tijd. Ik, ik ging mijn tackle uitlaten. Ja. En ik zag een jongen rennen. Ja? En ik dacht eerst, oh, die heeft wat gestolen. Ja. Maar vervolgens zag ik nog een jongen rennen. En toen dacht ik, oh, daar heeft hij van gestolen. <laughs> ja, Weet je wel, dat is ja. heel, normaal, heel ja. normaal, denk ik, in deze, in deze tijd... Mensen stelen van elkaar. Dat is het, maar dat was, dat, dat, nou ja, normaal, normaal zou ik het niet willen noemen. Nou, maar ja, maar, maar oké, okay, maar je, maar je, je dacht, je dat je het dacht het eerst, je dacht ja, eerst, je ja. dacht het dus een over-en-overhalving, ja. maar, maar ja, dus, dus blijkbaar niet. Maar vervolgens zag ik een wolf rennen. Nee joh, heb jij ook de wolf gezien? Maar heb je dan toevallig Anthony zien rennen misschien met zijn vriend? Gezien. Maar heb jij dan ook toevallig Anthony gezien? Was dit ook in Hellevoetsluis? Het zou Anthony kunnen zijn. En ik denk ook dat ik de naam Anthony heb gehoord, maar of dat nou Antony oh. was, dat weet ik niet helemaal zeker, want mijn gehoor is niet helemaal goed meer. Wat zei je? Mijn gehoor is niet helemaal goed meer. Ik versta je het niet. Maar is... ik woon wel in Heloves en ik heb een wolf gezien. Dus er is... Jongens, er is echt... Is er is nu al dat tweede... Zit ik in een 1 april, grap? Is er... Zet het in de krant, zet het in de krant. De krant is ouderwets. Jawel, moeten, Mensen, moesten we, moesten moeten het weten. Mensen moeten het weten, ze zijn in levensgevaar. Ze zijn in levensgevaar, Nou hallo zeggen, in levensgevaar en... Ja, hoe het is een waar, hoe, hoe komt er nou een wolf in Hennepoet-sluis dan? Om, dat moeten wij niet onderschatten. En Anthony, ben jij dit zelf weer? Zit ik weer met Anthony te bellen? Nee. Oh nee, nee. Je, bent, je bent echt Peter. Ik ben Peter. Ik krijg ik geen Anthony of Anthony. Wat is dan je geboortedatum, Peter? Mijn geboortedatum is 23 september 1973. Oh, dat is wel Peter, inderdaad. Klopt. Ja, dat is wel waar. Oké, okay, uh, Peter. Nou, de, de, de wolf we houden... De, de, de, de, de, de, God, dit is een hele aparte nacht zo ineens. Er uh, is een wolf in een sluis? Ja, als twee mensen me gezien maar, hebben. Maar ze zijn hier meer. Ze zijn hier meer. Oh maar ze trekken naar de kust. En, en, en die. dat zijn geen Duitsers toch? Ik bedoel, hallo, die gaan dan naar de kust, maar de wolven toch niet? Nee, helemaal maakt niet uit. Nee, hey. niet, niet over Duitsers. Dat vind ik niet, kunnen. Dat vind ik niet. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Nee, ik heb het helemaal niet over de, de oorlog. Nee, ik heb het nee, helemaal niet. Heb nee. niet over de oorlog. Ik heb het over die toeristen die dan elke zomer al die kuilen komen graven op het strand en zo. Dat is allemaal wel anders. Kuilen? Dat zeggen zeggen. Peter, nog een hele fijne nacht. En pas op met die dekkel van je.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 That I got sunshine in a bag I'm useless but not for long. My future is coming on It's coming on It's coming on It's coming on It's coming on My future is coming on It's coming on It's coming on, is coming on. Lekker hoor. Het zijn de Gorillas op je radio. Om kwart over vier, ochtends vroeg, op deze zondagochtend. 1 april 2018. Je luistert naar MPO Radio 1. Hartelijk welkom in het programma Makers. Drukte Makers. Oh ja, precies. Met luxe Neel. Inderdaad. En het is niet zomaar een uitzending van Makers. Nee, het is de estafette uitzending van Makers. Als je al sinds drie uur luistert, denk je misschien van... Hou toch eens op, wat heb je uitgelegd? Maar als je net inschakelt, hallo, goedemorgen. Je luistert naar de uitzending, de estafette-uitzending van Druk dus Dat betekent, als je inbelt, even reageer op de vorige beller... en daarna lekker je eigen zegje doen. Het maakt niet uit over waar, waarover het gaat. Het is geen onderwerp. Je mag alles zeggen wat je wil. Um, tenzij het uh, racistisch is of uh, beledigend naar de presentator toe... Uh, dan moet het heel creatief zijn. Dan mag het wel, maar anders uh, liever niet. Uh, maar bel dus vooral 0800 11... 2-1, dat is ook gedaan door niemand minder dan John. John, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, voordat je je eigen dingetje mag zeggen, uh, even los mag gaan, en jezelf druk mag maken of gewoon even je mening mag deponeren, uh, wil ik eerst graag weten wat je allemaal denkt over dat hele wolvenverhaal. Wat nu de hele uitzending al een beetje loopt. Er is, er is een wolf gezien in, in een hellevoetsluis, voor god's sake. Ik, ja, ik, ik zit nog steeds een beetje met een 1 grap in mijn achterhoofd. Wat denk jij? Nou, het zou uh, best kunnen. Maar misschien bedoelen ze wel een, uh, een geldwolf. Een geldwolf? <laughs> of okay, de Wolf of Wall Street. De Wolf of Hellevoeg ja. Sluis. Dat is een ja, ja. De minder, minder, minder internationale... bekende versie, maar uh, misschien dat hij er is. Ja, of het is ja. gewoon een hele grote verdwaalde hond of zo. Of een ander beest. Ik, ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet, van moet denken. En ik vond ook, als ik heel eerlijk ben... de mensen die inbellen en hun onderbouwing en verhaal... technisch hoe ze het, het allemaal vertelden hoe het overkwam... ook niet, niet per se meteen heel geloofwaardig. Maar, hè, ik bedoel, uh, wie ben ik om daarover te oordelen? Ik was er niet bij. Dus ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Maar jij, jij denkt ook niet meteen dat er echt een wolf rondloopt in, uh, in Hellevoetsluis. Nou ja, dat zeg ik. Het zou zomaar kunnen inderdaad, maar uh, ja, ik ben er zelf niet bij geweest natuurlijk. Nee. Nee, nee, dus uh, nee. ja, die vorige bellen had het over uh, wolven en uh, toen er eentje was het een Duitsers. Ik weet niet waar dat verhaal vandaan kwam. Ja, dat was een soort van grapje van, uh, van de presentator ja. zelf. Hij zei, de wolven trekken ja. naar de kust. Toen zei ik, ja, het zijn, het, zijn, nou, het zijn toch geen Duitsers? Ja, dat viel nee, dat, nee, dat, dat nee, nee. dan weer verkeerd, maar ik bedoelde met die kuilen en zo. Nou, Hé, hey, uh, John, waar maak jij je druk om? Ja. Nou ja, in zoverre, ik maak me niet zo druk. Ja. Dat heeft helemaal geen zin. Oh. Maar ik, ik zit al een tijdje te luisteren. En uh, toen, uh, de vorige beller had het over het oude en het Nieuwe Testament. Ja, dat was, uh, dat ik... was uh, Herman. Helemaal aan, een beetje aan het begin ja. van de uitzending, ja. Ja, dus, uh, en alles uh, dat heeft eigenlijk een beetje met elkaar te maken natuurlijk. Hè. Dus uh, dan denk je een Duitser. Ja, dat is een andere persoon, hè. dat is een mens. Dan moet je nog even een, een, keer, een keertje uitleggen. Hoe, hoe bedoel je precies... Uh... Nou, kijk, wat het is, is uh, die oude en die Nieuwe Testament, ja. kijk, het heeft allemaal met mensen te maken. Kijk, ja. en wij als mensheid zelf, die hebben op een gegeven moment gezegd van, nou, dat is een Duitser, dat is een Zweed, dat is een Amerikaan. Ja, precies. Eerst hebben we zelf grenzen getrokken, mensen, grenzen natuurlijk. gemaakt en vervolgens is het allemaal ingedelen. Ja, ja. En, en de hele mensheid heeft toch wel, uh, ja, die is toch eigenlijk wel bezig uh, met het geloof. Mhm. Mm ik denk dat er zo'n 90% van de wereldbevolking die, uh, die gelooft wel ergens in. Ja. Ja. En die man die begon ook met uh, oog om oog en tand op tand. Nou, dat is allemaal heel interessant. Mm -hmm. uh, maar de vraag is ook, uh, ja, wat ik eigenlijk kwijt wil, is ook... Uh, ben je bekend met de twee gouden regels... De twee gouden regels. Nee, tenminste niet ja. zoals je het nu brengt. Misschien als ik ze hoor, dan denk ik van, oh ja. ja maar ik, ik uh, denk voor, al, voor, voor, Als de mensen ja. het horen, dan weten ze het ook wel. Okay. Uh, de, de eerste regel die staat van, je moet God liefhebben met je hele hart en ziel. Ja. Ja. ja. En de tweede, die zegt, je moet je buurman liefhebben zoals je jezelf liefhebt. Ja. Hmm. Ja, dus als je, als je die twee regels begrijpt... Dan, dan hoef je de Bijbel in principe helemaal niet meer te lezen... want dat is geba gebaseerd op logica. Op logica zelfs? Ja. Hoe Kijk, dat? als je in God ja. gelooft... Ja. dan moet je de tweede regel doen. Ja, als je dus in God gelooft... Ja. dan moet je dus je buurman eigenlijk behandelen... zoals je jezelf behandeld zou willen worden. Moet je moet je buurman lief hebben... zoals je jezelf zou lief willen hebben... of zoals je zelf lief hebt gehad ja. zou willen zijn. Hebben, Juist. Ja. ja. Maar geloof je nou niet in God ja. en je doet wel de tweede regel... Ja. dan doe je eigenlijk precies wat God wil. Ja, precies. Ja, maar kijk, wat dat hele verhaal erachter is... is dat het gebaseerd is op logica. En alle spreekwoorden en gezegden die wij kennen... die stammen hier vanaf. Dus eigenlijk, ook al geloof je niet in God... doe je alsnog wel waarschijnlijk wat hij wil... Dus of je nou Juist. gelooft of niet, je leeft toch volgens zijn wil, of haar wil of yeah. het wil. Nou ja. In principe volgens, uh, volgens die regel. Maar waarom zou je dan nog geloof mee gaan? Uit, uit die regel kan je alles halen. Kijk. Nou. Want je buurman, je buurman, dat is waarschijnlijk iedereen die op planeet aarde woont. Ja, en dan uh, dan maar dat ligt natuurlijk een heel heel breed begrip van de buurman, maar in, in principe wel ja. ja. Ja, ja begrijp je ik snap het en, ja. maar, en als we het allemaal op die manier zouden doen dan zou het een fantastische wereld zijn waar we zouden leven nou ja dan zou het een stuk beter zijn het zou een stuk beter zijn want, dan... want als je die tweede regel uh, goed uh, bekijkt die maakt geen verschil tussen een man of een vrouw nee nee nee dat is gewoon niet de, nee, de persoon die nationaal Nee, die, maakt, die woont. maakt ook geen verschil of het, een, uh, of het een jong iemand is of een oud iemand of, het of het nou een Duitser, Zweed, Amerikaan, of Italiaan, nou Parmazaan. Ja. Of een rode man. Of een, een donkere man. Of een wat nou, gelere man. Dan een ginger, dat maakt helemaal niet uit. Nee, nee, nee, inderdaad. Nou, wat, wat een mooie gedachte, Sean. Zo ja, op deze, deze mooi, eerste hè? paasdag, bijna half vijf ochtends. Ik vind het uh, een ja. mooie, dankjewel. Kijk, en, en wat er ook nog is, en, uh, ja. om die logica even verder door te zetten ja. naar, naar de mensheid zelf. Uh, wij hebben natuurlijk hele dikke wetboeken. Hele, hele dikke wetboeken. Ja, terwijl je die eigenlijk niet nodig hebt als je die logica begrijpt. Nee, nee maar dat is, hele, idee, dat is wel een hele ideale wereld die je nu schetst, hè? Ja, is het is heel... niet zo. Nee, maar helaas. de meeste mensen denken wel zo. Ja. Kijk, en ik, ik kan je nog één voorbeeld geven. Dan gaan ik het even voorbeeld. aan de volgende werk. Ja. Uh, zelfs in de verkeersregels komt deze regel van toepassing, deze logica, want het is logica en omgekeerde logica. Ik uh, bumblekleef niet. Weet je waarom niet? Omdat je niet wilt dat iemand anders het bij jou doet. Juist. Kijk. Nou, en, en zo simpel is het eigenlijk. Nou, wat heerlijk, wat simpel uitgelegd. Nou ja, nou, ja ik heb hier niks meer toe te voegen, John. Ik ga met een heerlijke, nou, ik heerlijke ik gedachte mijn, mijn eerste paasdag in. Ja. En ik hoop jij ook. Ik wens je een zalig Pasen. En uh, tot de volgende nee, keer maar weer. Ja, okay. Ja, hey, Fijne avond. Hey. Dankjewel. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. En vervolgens is het dus aan de volgende beller om hier weer op te reageren. En die volgende beller is Mirjam. Mirjam, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik nou zeg, zeg het maar. Reageer maar even op het verhaal van, uh, van John. Wat vond je ervan? Ik ben, uh, ik ben voor. Je bent voor, ik John? Ben ja, precies. Nou ja, maar even voor wat hij zegt. Maar, maar, maar kun je er dan ook, ook eigenlijk tegen zijn? Er is toch niemand die nu denkt van, nou ah, wat een lulkoek. Wat een onzin. Uh, nee, alleen in de praktijk uh, pakt het anders uh, hier ja, en daar dat, anders uit. Dat is een beetje een dingetje. Ja, want het is wel zo van, oh ja, natuurlijk heeft hij gelijk en laat het allemaal zo doen. Maar in de praktijk is het natuurlijk altijd, het is altijd wel iemand die bumper kleeft. Het is altijd wel iemand die iemand door zijn kop schiet. Het is altijd wel iemand die, uh, die zijn belasting niet betaalt. Het is altijd wel iemand die geld steelt. Het is altijd wel iemand, waar ze kunnen nog even doorgaan. Dus helaas is het niet altijd zo. Maar het is wel een hele mooie gedachte om toch die, die zondag een beetje mee te beginnen. Nou oh ja, en ik bedoel, wat, hij heeft gelijk in wat hij zegt inderdaad. Ja. Dus dat, dat uh, ja. Nou goed, dat gezegd hebben. Ja, ja, ik, ik, ik, ik had er graag iets, iets intelligents verder over gezegd, maar dat. Nee, nee, maar. Nee, dat mij ook niet. Dus uh, <laughs> in dat geval uh, zitten we een beetje op, op hetzelfde niveau. Maar uh, gelukkig heb je ook. Tenminste, Dat ga ik een klein beetje vanuit, en anders gaan we gewoon gezellig kletsen over koetjes en kalfjes. Maar ook gebeld omdat je zelf iets kwijt wil, omdat je zelf ergens een mening over hebt, omdat je zelf een verhaal hebt. Uh, vertel meer, Jan. Waarom, waarom heb je gebeld naar 0800 1121? Uh, dat ik het stelenop of lastig vind dat uh, welvaart heel vaak wordt gelijkgesteld aan welzijn. Welvaart uh, wordt heel je... vaak gelijkgesteld aan welzijn? Uit. Ja, er wordt gezegd van. van, van uh, nou ja, het, het gaat weer goed met Nederland, wordt er gezegd, want de mm -hmm. economie is, uh, is gegroeid. Ja, nee, dat is en, ook niet helemaal waar. Dat wordt, nee, dat bedoel ik, maar het wordt wel zo gezegd. En uh, Nederland is weer. Uh, de Nederlander is weer optimistischer, want. En ik geef onmiddellijk toe, als de economie groeit en er gaat meer geld in om... dan uh, is het wel makkelijker om uh, wat blijer te zijn. Mm -hmm. Maar het, uh, er is uh, een heleboel afgebroken... Uh, nou ja, veranderd, laat like ik like het neutraal zeggen. Er is een heleboel veranderd in het vorige kabinet in ieder geval. Als je kijkt naar hoe het nu om wordt gegaan met de ouderen... die uh, niet nog heel graag zelf... Anders zouden willen blijven wonen, bijvoorbeeld nee. uh, dat soort uh, zaken. Uh, en die hebben niks aan meer geld. Die hebben wel meer aan, uh, uh, aan, aan betere huisvesting. Of, uh, nee. En weet je, meer... je ook niet dat, die, dat, dat indirect dat, dat dat meerdere geld of grotere geld of beter geld uh, gaat zorgen voor een betere huisvesting? Dat, dat, dat, dat, dat de nee. een levert het ander niet op? Nee, want het, grote geld, het goede geld komt over het algemeen bij de mensen terecht... die het toch al wat breder hebben. En uh, er zijn genoeg ouderen die het wel breed hebben... maar er zijn ook genoeg ouderen, en ik noem nou ouderen als voorbeelden... Ja. maar er zijn ook gewoon heel, neem uh, uitkeringsgerechtigden. Uh, en dan kan je altijd natuurlijk nog beter werkloos zijn in Nederland... dan in een land waar je geen uitkering hebt. Ik, ik zit niet helemaal zwart te praten. Mm -hmm. Maar het gaat mij mm -hmm. gewoon over het gemak waarmee wordt gezegd... het gaat weer goed met Nederland, punt. Ja, dus de, je zou. Er is grote grijns erbij. <laughs> ah, hij wordt. dat is, toch altijd weer, el, is altijd, elke uitzending wel iemand die dat zegt. Um, maar, ja, dat, Sorry, ik. Wat dat betreft niet origineel, maar het is. Nee, Ik vind het een beetje erg. Je mag je, mag, je mag je. bijna alles zeggen wat je, je, je wil. Maar ik vind dat dat valt gewoon op. Ik doe dit, nu, het nu programma nu anderhalf jaar. En volgens mij heb ik nog geen enkele week gehad dat het uh, niet, niet werd gezegd. Maar, um, uh, Mirjam, uh, uh, uh, vind jij het dan ook. Uh, hoe, hoe, wat, wat nu eigenlijk, dat zag ik een beetje af. Want ik snap wat je bedoelt. Dat, uh, dat er dus heel vaak, heel vaak wordt gezegd. Het gaat beter met Nederland. Punt. Moet dat beter uitgelegd worden dan? Zeg maar, moet het dan daarna een andere zin komen? Of moet dan iemand uitleggen. Economisch gezien, dames en heren, moet het helemaal niet meer geroepen worden? Dat je zegt ja, maar het gaat helemaal niet heel veel beter met Nederland. Het gaat goed in Nederland, maar niet beter. Hoe, hoe moeten we dit gaan brengen? Hoe, hoe moet het anders verwoord worden? Nou, ik denk dat het de nardigheid is dat de mensen die het. Die het uh of wie dit betrekking heeft, dat die het heel goed weten. Maar dat het uh, in de ge bij, bij de mensen die het voor het zeggen hebben... als ik het zo mag zeggen, uh, duidelijker moet worden. Want er wordt gewoon heel veel bij mensen neergelegd... van nou, dan, dan, dan ga je toch wat vaker naar, naar, naar die buurvrouw toe... of naar je ouders toe, of wat dan ook. Mm -hmm. uh, maar je moet ook uh, goed voor je kinderen zorgen. Je moet ook uh, volledig werk hebben, het liefst... Uh, uh, je moet zoveel. En uh, je, voor iedereen uh, duurt de dag 24 uur en niet meer. Nou. Ja. Nee, en de, de, de, je moet allemaal even maar De een moet het iets harder dan de ander. En voor de een levert het iets meer op dan voor de ander. Ja, ook dat. Maar gewoon puur over, over van, van, van... Ik, ik, ik kan dan wel denken van nou, ik moet meer op die mensen gaan letten. Of uh, meer mensen moeten op mij gaan letten. Of weet ik veel. Kijk, sowieso lijkt het me erg fijn als, als mensen meer op, bij elkaar betrokken zouden zijn. Maar dan moet je dus inderdaad ook wel de tijd voor hebben. Ja, ja, ja, En ik kan me voorstellen, als je dus inderdaad acht uur hard gewerkt hebt... Uh, en je komt thuis, dat je dan niet denkt van... hoi, ik mag nog even uh, daarheen of daarheen. Uh, niet altijd. Nee, nee, nee, nee. Iedereen zou best kunnen zeggen, oh, ik wel hoor, maar inderdaad uiteindelijk... Is toch iedereen ook nee, wel een we beetje, we een we beetje, we beetje we egoïstisch. van, nou, Ik heb een, een dag lang hard gewerkt, voetjes op de bank, Netflix aan... en deze jongen gaat lekker nergens mee heen. Ja, en ik vraag me dus af of dat egoïstisch is. Want als je altijd uh, uh, je bezighoudt wel met anderen... dan, dan, dan uh, draai je zelf door. Dus dat is ook niet, dat is ook niet goed. Wat nee. ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen... is dat sommige dingen gewoon goed geregeld moeten zijn... en geregeld moeten blijven. En er waren een aantal zaken die heel goed geregeld waren. Uh -huh. Waarvan ik niet wil zeggen dat... bijvoorbeeld een bejaardenhuis... voor mensen die dat nodig hebben... waarvan ik dus niet wil zeggen dat er niet... Uh, dat er misschien niet wat veranderd moest worden... en dat het allemaal duur was en dus zo. Maar het is nu uh, van het een naar het ander. Want er wordt er gezegd... ja, mensen vinden het fijn om zo lang mogelijk... thuis te blijven worden, wonen. Ja, een groot gedeelte wel, maar niet allemaal. niet allemaal. En je hebt nu de keus gewoon niet meer. Kijk, duidelijk meer Jan. Dank je wel voor het bellen. En ja, uh, nee, een, een fijne Pasen. Ja, even flex. Gelukkig, dank je wel. En tot de volgende keer. hoi, hoi. hoi, hoi, hoi. Crazy op Radio 1. je gek bent, I think you're crazy. Krasparkeli Radio 1. Hoor je hier? Druk te maken is waar je naar luistert. Het is uh, die speciale Esta Vette uitzending op deze zondag 1 april 2018. Het is uh, half vijf over half vijf. Je hebt nog 25 minuten om te bellen naar 0800 1121 en deel uit te maken van deze uitzending. En in deze uitzending mag je dus je druk maken over ieder mogelijk onderwerp... als je maar even reageert op de vorige beller. En de vorige beller in dit geval was uh, voor Knals Barkley Crazy Mirjam. Uh, die uh, eigenlijk zei van ja... Ik vind het een beetje gek dat, dat, dat welvaart wordt gelijkgesteld aan welzijn. Dat is onterecht. Wanneer het goed gaat met de welvaart... Uh, gaat het helemaal niet per se goed met de, het, het welzijn hier in, uh, in Nederland. Nou goed, uh, als je daar wil reageren nu dan uh, kun je bellen. 0800-1121. En uh, er is onder andere gebeld door uh, Ria. En... Ria, hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens, een heel Met Ria uit Duiven. Du Hallo Ria uit Duiven, wat fijn om jou even te spreken. Ja, dat vind ik wil nou heel graag op ingaan op de vrouw, mevrouw hiervoor. Nou, dat, dat, dat is een hoe de, de uitstelling werd. zijn hè, dat ze moesten blijven. Ze hebben mij juist, hier in de gemeente Duiven... Mm -hmm. hebben ze mij de voorzieningen van de oude wet, zoals van de GMD, afgenomen... Ja. terwijl ik al 45 jaar rolstoel gebonden ben. Ik heb MS en alles. Wat oh, je toch? Hè, en... Nou, ik heb hier geen woorden meer voor. En ik moet zo knokken en ik. Nee, nee, ja. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp, ik begrijp goed wat ik bedoel. Mevrouw heeft ja. volkomen gelijk. Ze, ze, ze de regels, hadden de regels moeten laten zoals ze waren ja. en niet veranderen. Hun zeggen, ik vraag iedere keer een nieuwe hulpmiddel aan. Ik zeg nee, ik vraag geen nieuwe hulpmiddel aan. Ik vraag een voortzetting van de hulpmiddelen. Ja, iets wat je gewoon nodig hebt, iets wat je ook al die tijd gekregen hebt. Ja, juist, dat wil je juist. gewoon zo behouden. Je wilde niet dat dat, dat stopgezet wordt en dat het van je ja. afgepakt wordt. Ja, en dan moet je iedere keer naar de rechtbank. Zelfs de rechtbank, die bereidt mij ook niet helemaal. Die zelfs en dan zeggen rechtbank... ze bij de rechtbank ook, ja maar u bent hier alweer voor die hulpmiddelen. Ik zeg, meneer de rechter, u moet maar eens thuis komen kijken. Hè? Want zij zei, u hebt al zoveel hulpmiddelen aangevraagd. Ik zeg, ik heb niet zoveel hulpmiddelen aangevraagd. Ik vraag een voortzetting van die hulpmiddelen en niet ja. om afgewezen te worden. En, en, en zijn ze wel eens komen kijken bij, bij je thuis, hoe het aan toe gaat, hoe nee. het is? En was... toen heb ik ook gezegd, nee, ze zijn, wilden niet komen kijken thuis. En toen zei ik, ik zeg, nou dan kunt u ook bij mij nog een kopje koffie krijgen. Graag, ja. Ja, ik zou, yeah, ik, ik zou graag een kopje koffie met je komen drinken in voor Maar aan, aan mij heb je niet heel veel. Dat dan uh, wel. Maar een stukje, een stukje gezelligheid is altijd Noordweg. Um, maar, maar, maar, maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kom je nu, nu de dag door? Is het lastig? Is het moeilijk? Nou ja, we leven in een te kleine woning, wat eigenlijk een rolstoel woning zou moeten zijn. Ja. We slapen al jaren op twee op stoelen. De rolstoelen in mensen. Handrolsoele mes ik. Hè? En nou ik hebben we een uh, van de... Ja. Ergens, ja, nou... Nee, van Meepont, een tweedehandse gekocht die mij ook te klein is. Oh. Ik kan helemaal niet uit de voeten. Ik kan niet eens goed in mijn pannen kijken op de bij het van huis. Jeetje. Omdat dat ik steeds die werkstoel aanvraag om... Uh, die kan elektrisch hooglaag. Nou, dat, nee, dat... Nou, ik heb er gewoon geen woorden voor. Je hebt er, je hebt er geen woorden voor. Ik hoor dat met Ja, met de gemeente. Zo ja. bezig zijn. 23 jaar. Ik ja, nee, ik, ik, ik, je, hebt, je hebt er geen woorden voor, zeg je. Maar je hebt wel, nee, je hebt wel even de telefoon gepakt en gebeld. En dacht, weet je wat, ik moet hier toch even iets over kwijt. En je hebt gewoon even gezegd. Ja, dat heb je heel goed gedaan, uh, Ria. Dus uh, ja, je, ondanks dat je er geen woorden voor hebt, ben je op de radio toch best goed dat je woorden gekomen. Dat is wel best op zich uh, prima, prima gedaan. Hey, ik uh, leg het het steeds uit goed, maar. Nee, ze willen me niet uh, nee. zo meewerken zoals het door te zijn. Nee, nee dat is een beetje een, beetje een trieste, trieste bedoeling. Ga je nog uh, iets leuks doen deze komende twee dagen met Pasen? Toch even, toch, toch even benieuwd of, of er nog een, een, een, iets positiefs in zit, of niet? Als ik nog iets leuks doe? Ja, ja, of, of, of, of hoe, hoe de paasdagen worden. Want ik vind... Ik dacht, nou, als, als, als, als u toch geen woorden meer over heeft... over, over al deze ellende dag, misschien kunnen we nog een, een positieve wending geven aan het gesprek. Ga, ga je nog wat leuks doen met de paasdagen, of niet? Nou, ik heb toch wel de tafel versierd met takjes oh. uit de tafel. Oh, wat leuk. Oh ja. En, en ook, ja, ook, ook, ook, ook, ook wat eitjes ertussen gezet en zo. en uh, ook, een, ja, een keukentje, ja. zo'n geel keukentje. Ja, een... inderdaad. Ja, oh, wat leuk, Ria, wat leuk. <laughs> ja, ja, dus, ja, wat tof. En, Dat... en, en, en ga je nog lekker brunchen met iemand? Of uh... Nee, we blijven gewoon thuis. Oh, gewoon lekker thuis blijven. Is ook, is ook, is ook wel, wel lekker. Gewoon ja. toch? Niet, niet te moeilijk doen ook. Gewoon lekker thuis. Lekker de paasdagen. Nou, wat, wat, wat, wat, is ook goed. Is ook goed. Uh, uh, ja. Ria, ik vond, ik vond het fijn dat je even gebeld hebt. Goed dat je even gebeld hebt. Dat is en het, dat en van die meneer met die piano. Ja, oh ja. Nou, die speelde fantastisch. Ja, fantastisch. dat was goed hè. Dat was lekker. Hey, dat was zo geweldig, ja. ja, helemaal, ja. Helemaal, helemaal aan het begin van de uitzending voor de mensen die dat even gemist hebben. De eerste beller van deze nacht, dat was, was Jan. Ja. En die zei, ja, ik, ik, heb, ik ben nu, nu pas bezig met mijn paasbrunjes, Want ik heb de hele dag gespendeerd aan muziek. En toen zei ik, nou ja, speel even een stukje. En dat deed hij, hè. Dat deed hij. Die oh, die oh, zeker. Geweldig, geweldig. Ik hou ook van die muziek. Nou, wat, wat, wat, wat, wat ja, zijn... Uh, wat hou je allemaal van, uh, Rio? Qua, qua, qua artiesten dan? Wat, wat, vind je, wat, vind je dan uh, wat vind je tof, wat vind je leuk? We, we luister jezelf graag naar. Ook... ook uh, ja, Bach, Bach. Oh, Bach. Oh, oh, uh. <laughs> ja, van, van alles. Van, nee, van alles. Ja. En, en, en iets, iets meer in, in de, de poppie-muziek. Ook van pianemuziek, ook van trompetmuziek. Trompetmuziek? Mijn man oh, speelt oh, ook trompet. Uh, ja? Wacht even hoor. Trompetmuziek? -tom uh, tom wacht even hoor, kan ik misschien ja, want wel die, Mijn man zit dus bij de aan een band. Oh, oh ik zie je man in de band. Wat leuk. Wat, wat, uh, dus speelt hij ook de trompet of niet? <hijf> Speel, speelt hij dan ook de trompet in de band? Ja, inderdaad. Oh, wat, wat, wat gezellig. En uh, komen er nog optredens aan? Daar gaan we wel eens naartoe, maar soms kan ik niet meer. Oh, nee. oh dat is wel snel. Ik zit ook met, met, met een, ja, ik, ik, ik ja, heb MS. Oh en, ja, ja dat wordt we wel en zo een stuk En de heb ik nou, dus uh, ja, dat is niet zo best. Dat is inderdaad. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat, begrijp, dat begrijp ik wel. Um, maar Ria, ja, nee. ik weet het een klein, beetje, klein beetje, een beetje goed gemaakt voor je. Als je dan toch. Als je dan toch want je mede is aan het luisteren al sinds drie uur. Je luistert al de hele, de hele nacht. Als je, tenminste, als je Jan hebt gehoord in het begin, dan nee, ga ik ervan uit dat je heel de uitzending hebt gehoord. Um, eens even kijken. Vind jij, vind jij dit misschien leuk? Ja. Nou, kijk eens aan, Ria. Ik wens jou de allerbeste paasdagen die je ooit zal beleven. En uh, ik spreek je graag de volgende week weer, hoor. Lekker, ja, heel lukker, graag. gezellig kletsen. Heel graag, heel goed. Ria, fijne hey, dagen. Heel dank. Graag gedaan, hè. En ook jullie allemaal een prettige paasdagen. Ja, nah, wat lief Ria, wat lief. Drie kussen voor jou, hoor. Ook over wat die mam zei. Uh... Ja, nee, precies. Precies. Ja. Precies. Dat kan ik nou niet herhalen. Bedankt. bedankt. Doei, doei, nee. jij ook bedankt. Heel erg bedankt. Ja, ja nee, jij bedankt. Zeker! <laughs> doei doei doe, ja. ja, fijne dag! Ja, ik ook. Ciao voor uh, Ria, dit plaatje op NPO Radio 1. Tom Brown en Funking voor Jamaica op deze eerste paasdag. Ria, als je nog eens luistert, heel fijn paas. Ja, heel fijn paas. Uh, als je net als Ria even wil uh, babbelen op de radio, als je iets kwijt wil... als je gewoon even mee wil doen met druktemakers, deze estafette uitzending... dan moet je maar één dingetje doen. Dat is gewoon even bellen naar 0800-1121. Of een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Maar je kan dus ook bellen, dat vind ik eigenlijk veel gezelliger. Maar als je niet in staat bent om te bellen, is een berichtje ook leuk. Maar bellen mag als altijd. En dat heeft A3 ook gedaan. A3, een hele goede morgen. Goedemorgen, Leuk. Goedemorgen. Uh, ja. Zeg, uh, net, net, net Ria gehoord en, uh, en uh, Mirjam. Uh, heb je daar een beetje naar kunnen luisteren? Ja, ik, uh, ik zit in de auto naar Schiphol. Zelfs vorige week. Ja, oh, natuurlijk. Uh, natuurlijk ja. Op, op weg naar werk. Ja. ja. Ja, ja Ria's schijnen, weet je, dat je hulpstukken nodig hebt om je leven aangenaam te maken, dat ze die niet krijgt, dat is verschrikkelijk. Ja. Ja, Moet je heel... je eigen voorstellen dat je dat je die hele leven gewerkt hebt of je hier gezet hebt van de maatschappij en dat je daarvan dood kan vallen. Ja, ja maar dat is ook wat Mirjam zei. Uh, ja. op, het eerste ja, zei... Gezicht, op het eerste gezicht lijkt het allemaal fantastisch in het land, tuurlijk. Maar, maar dit soort verhalen, ja, ik, ik, ik, ik maak ze dus niet mee. Hoor. Ik ben nog maar 20 en geen, geen 80. Uh, maar ze zijn er wel. Uh, en dat is inderdaad wel even een dingetje. Als we allemaal maar roepen, oh, met de welvaart gaat het goed. Het hoeft inderdaad dus niet goed te gaan met het welzijn van de Nederlander. Ja, dan moet je nagaan, dat ook mensen straks ook nog... Ja, dat je gewoon je, je hele leven, daar je voor, gewerkt hebt... of je eigen functioneel hebt gemaakt voor de maatschappij. Dat weet ik veel, ja... Ieder gewoon... Ja, ja, ja, Gewoon, ja, ja. spullen nodig heb om, om je leven aangenaam te maken. Je hebt MS, je hebt, wat ik begrepen, is zijn rolstoel bonden. Uh, ja, dat je daar niet eens in aanmerking komt van bepaalde dingetjes. Ja. En dat je naar een rechter moet om te vertellen. En dat dat niemand je wel uit van lijkt me een verschrikkelijk. Ja, dat is. Dat is dat, dat, ik, ik, kan, ik kan er niet eens bij eigenlijk. Ik, Ik weet uh, wat jij nee, zegt. Nee, jij is... bent twintig, Je bent eigenlijk Ja. Ik kan ja. je voorstellen toch <laughs> dat jou. Ik ja, me niet voor te stellen als jij. Uh, die vrouw zei dat ze al 45 jaar MS had of zo. Ja, ze. Rochtel, even, bonde, een flink, flink aantal jaren. Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Kan je nagaan. Oké, okay, Adrie. Uh, je bent onderweg naar Schiphol, dus je gaat zo meteen weer werken. Maar waar, wat wil je eerst nog even kwijt voordat je weer aan, het, aan de bak moet? Wat ik kwijt wil? Ja. Uh, uh, ja, eigenlijk. eigenlijk ja, wat ik nog veel verschrikkelijker vind is dat als je dan terugkijkt naar die mensen, dat ze hun dus hele leven hard gewerkt hebben. Uh -huh. en, uh, en dat ze dus niet in de aanmerking komen voor bepaalde verzorgingsheden, maar ook dat er gewoon mensen zijn die gewoon uh, eenzaam thuis zitten of nergens terecht kunnen of uh, verplicht ergens terecht moeten komen als ze zo'n jaren bij elkaar zijn. Of, ja, dat lijkt me toch gewoon een puntje waar we echt in Nederland iets moeten aan uh, gaan doen, weet je. En, uh, ja, ja dan eigenlijk dan... ook het eigen recht, eigen recht moeten krijgen voor, uh, voor, voor, ja, voor dat soort dingen, weet je. Dat je... Gewoon geholpen wordt daarin, weet je. De, de, wat zei al zegt, of wat meer, je hem ook al zei over het welzijn. Ja, de mensen, worden, de mensen met het welzijn en het, uh, het rijk zijn, dus die het goed hebben, die uh, geen klagen hebben, geen klachten of uh, gezond zijn. Ja, dan is het goed, hè. Ja. Dan bereidt Nederland natuurlijk hartstikke lekker voor jou. Maar het gaat om elkaar en niet voor jou alleen, denk ik. Zo, met elkaar. Het gaat om elkaar en niet alleen om jou alleen. Dankjewel, uh, Adrie. Toch? En uh, heel veel succes op Schiphol. En uh, tot to, hoe to, to, to, to, to, to laat werk je eigenlijk altijd. Vraag me wat af. Ik spreek al uh, een uurtje of vijf. Tot moet je? Ik ga om half zes beginnen. Half zes moet het beginnen. Ja? Tot met twee uur. Oeh. Eetje. Nou ja, oké. Okay. Het ja, is nog een rukkie, toch? Ja, is op zich te doen, maar er zijn betere tijden. Alhoewel, ja, ik zit er ook uh, elke nacht. Dus op zich maar ik uit. En, elke uh, nacht? Ja, zit elke nacht? Nou, ik, zit, ik, ik, ik loop de laatste tijd wel bijna elke nacht rond in Hilversum. Dat is wel een dingetje. Ik klus nog wat bij op een zender waar niemand naar luistert. Um, en dus, welke zender is dat? NPO <laughs> 3-FM. NPO 3. Nee, dat is te flauw. Dat is te flauw. Er luisteren echt wel mensen. Dat is echt wel leuk om te doen. Uh, dus daar zit ik ook in de nacht. En ik werk nog voor een nachtprogramma van Kai van der. Nee, en ik klus nog wat bij en ik val wat in en zo. Dus uh, mag, maar, maar. het gaat niet om mij. Het gaat niet om mij. Uh, mag ik jou de beste wensen, de beste wensen wensen. Nee, mag ik jou fijne paasdagen wensen en werk ze. Fijne Pasen. Fijn Pasen, Adrie en tot volgende week maar weer. Heel veel geluk jongen. Hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde. 0800 1121 is het telefoonnummer en dat telefoonnummer is ingetoetst en gedraaid door uh, domen, Dom, dom, dom, dom. Hoe heet je jongen? Dominico. Domenico. Domenico. Dit knippen we hey. eruit. Domenico, goeiemorgen. Hey, een hele morgen, man. Een hele goede morgen. Ben jij nog wakker of ben je al wakker? Nou, Ik zal je vertellen, ik ben op dit moment hetzelfde als jou aan het werk. Ach. Tenminste, ik ben eigenlijk net klaar met werk en ik rijd nu terug. ongeveer uh, nog een kleine twee uur in de auto uh, richting het noorden van het land. Ah. Nog twee, nog twee uur? Ja, ik doe nog een kleine twee uur rijden voordat ik thuis ben, zeg maar. Waar maar, ik voor meer? Maar, maar wat voor werk doe je dan? Ik, uh, ik zit in de media, ik ben cameraman. Oh! Nou, en, en, okay. en, uh, maar oké, cameraman midden in de nacht en je moet twee uur rijden voordat je weer thuis bent. Dat lijkt me niet heel erg nou, handig of makkelijk. Nou ja, het is gewoon uh, booking uh, zeg maar door heel Nederland en daar komt het oh, ja. letterlijk op neer. Oké, okay, oké. Okay. Wat, wat heb je gefilmd net? Uh, ja, een aftermovie, uh, multigroup. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Nee, multigroup. Even googlen. Ja, het is, het is zeg maar de hardcore-scene, uh, daar komt het op meer. Kijk eens, Ah, oh, multigroup of multigroup? Multigroup. Groove, Groove uh, multigroup. Oh ja. Oh, zo, dat bestaat, bestaat, bestaat ook al een tijdje zelfs. 1991. Dat bestaat, dat bestaat zeker een tijdje. Ja, toevallig... Toevallig was er vanavond ook een soort uh, ja, release party van het boek wat er uitgebracht is. Oké, okay, lekker man. Uh, ter ter uh, ere van het uh, bestaan van Multigroove en uh, hoe lang het gaat. Ja, ik, ik ben simpelweg een uh, man, zeg maar, daar komt het neer. Nou, lekker. Dat, ik, ik vind die dingen er wel heel tof altijd uitzien. Dus dat is echt. Uh, en volgens mij is het best wel een dingetje om te maken. Maar, maar leuk, leuk. Ja. Uh, Domenico. We, we dwalen wel een beetje af. Want ik wil eigenlijk eerst nog even reageren op wat, wat hier voor te horen was. Dat was de beller Adri. En die reageerde eigenlijk weer een beetje op, op, op Ria. Uh, die dus weer inbelde. Omdat die reageerde op Mirjam. <laughs> uh, en en het, ging, het ging allemaal een beetje over, dat, over de welvaart. Dat het allemaal wel goed is. Maar dat het welzijn veel minder is. En dat het af en toe heel schrijnend is. Bijvoorbeeld voor vrouwen zoals Ria. Hoe, hoe heb jij daarnaar geluisterd? Nou, kijk. Uh, ja, ik, nogmaals, ik kom van multigroup af uh, ja. en ik zit ook best wel in die zin. Uh, ik ben best wel open-minded, ik ben absoluut niet gelovig. Ik hoor heel veel mensen hoor ik praten over allerlei uh, onderwerpen, uh, dat ik denk van ja, ik, ik, ik ik rij eigenlijk onderweg naar huis <laughs> en ik moet een beetje lachen om de hoe serieuze mensen zeg maar uh, naar dingen kijken en ik heb zoiets van jongens, je leeft maar één keer, weet je wel, ja. je leeft echt maar één keer ja. en ga daar gewoon van genieten bewezen, of je nou 50 of? wordt of je nou 30 wordt, het maakt niet uit, geniet gewoon van je leven, dat is het allerbelangrijkste. En, en bij welk gesprek dacht je dit, waarin kwam deze, want hoe lang luister je al naar het programma vandacht? Nou, wat ik zeg, ik zit al een klein, uh, nou, ik, ik ben bijna een uurtje in de auto. Okay. En, uh, dus, dus ik heb best wel wat gesprekken gehoord. Ja. En uh, ook, ook mensen die uh, inderdaad aandoeningen hebben. Ik hoorde MS voorbij komen ja. en, en noem maar op. En uh, ja, dat is gewoon sneu. En, en uh, ja, ik hoop dat die mensen gewoon enorm gezond blijven. Maar wat ik gewoon het allerbelangrijkste vind... is dat mensen gewoon leven bij de dag. En dat ze gewoon doen wat voor ze staan. En, en dat ze gewoon uh, van hun gevoel volgen en blijven leven. Het allerbelangrijkste. Zo, dat is, dat is mooi. Blijven leven, je gevoel volgen en je leeft dus maar één keer. Dat is op zich niet officieel bewezen, maar als we ervan uitgaan... dat is op zich best een mooi uitgangspunt. Uh, Maak er wat van in het leven. En, uh, en zorg niet dat je je tijd verspeelt. Wat we nu doen is, uh, in dit leven leven we maar één keer toch? Dus maak het beste ervan, mensen niet te serieus, nee, precies. gewoon, uh, <laughs> gewoon Ge genieten. Gewoon genieten. Hè? Wat ga je nog doen om dit weekend te genieten? Uh, nou ja, wat ik zeg, ik moet eigenlijk morgen heb ik nog een boeking en dan, uh, okay. hoop, ik dan uh, hoop ik een beetje Pasen te kunnen vieren verder. Ja precies, wat, wat, wat voor boeking heb je morgen? Uh, ja, Zelfde hetzelfde, ook een feestje, maar een uh, totaal andere genre. Niet hardcore, maar meer in de techno-scene. Oh, welk feestje is dat? Ja, dat is uh, zeg maar uh, een afterparty van Awakenings. Kijk niet eens, okay. ja, zeker wel. Lekker man. Het lijkt me aan de ene kant heel leuk, aan de andere kant lijkt me heel naar. Want je komt dus op de feestjes, maar je mag zelf eigenlijk niks doen. Je moet een beetje filmen, je moet gewoon werken. Je mag niet mee het, het feest in het publiek in. Je mag niet even misschien. Een klein pilletje. Je mag niet, dat uh, mag allemaal niet. Je moet gewoon professioneel blijven. Ja, dat, dat is jouw mening. Nou. Oh. Ik weet ook dat er niet te veel klanten meeluisteren, maar dat is, jou, dat <laughs> Wat is jouw. Wat was je mening. naam ook alweer, Domenico? Hoeveel nee, nee, nee. nee, nee. Hoeveel, me hoeveel mensen heet er Domenico die een after-movie maakt? Nee, geintje man, geintje. Nee, natuurlijk, ik, ik, ik, ik begrijp het best. Hé, hey, uh, rij veilig, hou me binnen de lijntjes en ik spreek je volgende keer wel weer.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 is and you feel like falling down i'll carry you home tonight fun en Janelle Monet. we are young hoor die hier aan het einde van deze druktemakers voor zondag 1 april 2018. Het was een hele leuke speciale estafette aflevering die gaan we over een tijdje waarschijnlijk wel weer doen. Eén keer in zoveel tijd Mag jij gewoon het onderwerp bepalen en reageren op andere bellers. Ik wil Jan, Herman, Jelle, nog een Jan, Ferdinand, Anthony, Peter en Rolf. De andere Peter, Sean, Mirjam, Ria, Adri en Domenico. Hartelijk bedanken voor het meedoen en voor het inbellen. En als je het niet geworden bent, volgende week ben ik er gewoon weer. Dan kun je weer bellen naar 0800-1121 en appen via de NPO Radio 1 app. Dan wil ik jou vanuit hieruit nog een hele fijne... Pasen wensen. Zalig Pasen. Uh, fijne eerste en tweede paasdagen. En heel veel plezier. En word lekker wakker zometeen. Met Riza en zijn talenten van de Bienenvara Academy. Want zij gaan er weer voor zorgen dat jij je zondag op een ideale manier start. Blijf lekker luisteren en tot volgende week.